Ik neem ze niet kwalijk dat ze politiek bedrijven, al ben ik het met die politiek niet eens. Ik neem ze kwalijk dat ze doen alsof ze objectief zijn. Dan moet je dat zeggen. Dat zeg ik ook. Nee, want je schrijft... Uh, uh, ik stel me voor dat uh, nee, deze leuze niet veel minder hol is dan het feest waarin het een kritische nood wil zijn. En in ieder geval holler dan de magen van de... Ja, wel doorvoede, goed geklede Duitsers die zich eronder hebben opgesteld. Ja, dat schrijf ik. En dat is politiek. Lees ook eens voor wat je hebt overgeslagen. Nee, want het gaat me om wat jij zegt. Daar staat... Daar staat dat een objectief wetenschappelijk onderzoek tot die conclusie zou kunnen komen. Of zoiets. En dat is nu juist mijn bezwaar. Dat jij geen objectief wetenschappelijk onderzoek doet, maar met een eigen politieke mening komt. Dat is niet objectief. Nee, ik ben niet objectief. Dus, je bent niet wetenschappelijk. Als dat niet wetenschappelijk is, dan is dat jammer voor de wetenschap. Ik ben niet zo'n plan om er iets van aan te trekken. Zie je nou wel. Ik kan het wel zeggen, maar je trekt je er niets van aan. Nee, ik trek me er niets van aan, maar ik stel het op prijs om je mening te horen natuurlijk. En als straks blijkt dat de mening door de meerderheid gedeeld wordt, dan zullen we ons moeten beraden over mijn positie. Zet je bezwaren maar op papier en stuur ze met de bespreking rond. Dat doe ik natuurlijk niet, want dan word ik weer overstemd. Daar zorg je wel voor. Met Koning? Hij is weg. Ach. Ik vind het zo verschrikkelijk. Ik zag de auto nog aan de overkant langsrijden. nu de, de, de Korsjespoort stegen. En, en, en daar lag ik in. En lieve Jonas. Ja. We hadden hem nooit mogen meegeven. Maar je kunt het toch niet bewaren? We hadden hem zelf moeten begraven. Maar hoe kan dat nou? Je kan toch niet met een dode kat en een schop de duinen intrekken. Ja, dat, dat kan wel. Dat, dat hadden we moeten doen. Dan hadden we het voor hem over moeten hebben. Ik, ik vind het zo verschrikkelijk. Ik, ik ben zo hard doen. Ik weet niet meer. wat ik moet doen van verdriet. Ik, ik hield zoveel van hem. Ja. Ik kom naar huis. Ja. Kom alsjeblieft naar huis. Ik ben er zo. Ja. Tot zo. So. Ik neem de rest van de dag vrij. Jonas is dood. Nu net? Nee, gisteren. Toen je bij Beerta was? Nee, ik was net thuis. Hoe ging dat dan? En Plotseling een paar keer heel hard en toen viel hij om en... Uh... Probeerde zich te verstoppen. Toen is hij de gang ingelopen. Lijfde die neer. Schreeuwde nog een paar keer. En toen is hij gestorven. Erger. Hm? Ja, erg. Ik vond het erger dan toen mijn vader en mijn moeder stierven. Gekke. Ja. Zeg je ook tegen Bart dat ik vandaag niet meer terugkom? Tot morgen. zou ik niet zeggen, maar ik word dit na jaar 70, 70, Ik ben nu begonnen aan mijn afscheidsbrief. Ik wilde eigenlijk jou voorstellen als mijn opvolger. Nee. Waarom niet? Omdat ik dat niet zou kunnen. Tuurlijk kun je dat. Zo moeilijk is dat niet. Je moet gewoon twee uur per week een praatje houden. Zoveel heeft dat niet op het lijf. Bovendien ben ik niet gepromoveerd. Ik zou het niet eens mogen. Dat had je natuurlijk al lang moeten zijn. Maar dat is zo'n kunst niet. Daar ben je een half jaar mee klaar en dat kun je doen bij mij. Dat hoeft geen belemmering te zijn. Je vergeet dat ik ook nog een afdeling moet runnen... en een tijdschrift moet leiden? Dat lijkt me alleen maar een voordeel. Je kunt ook wel eens wat werk door die twee jongens laten doen. Dan doen die ook eens wat. Die zitten tot hun nek in het werk? Nou, daar merk je anders weinig van. De ene is altijd ziek... En de ander, daar komt niets uit. De enige aan wie je hier wat hebt, is zien. Maar gelukkig heb je daar dan ook een goede aan. Hè? En als ik het nou zo weigerde, Dan zou ik natuurlijk ook nog kunnen voorstellen... om een van mijn meisje-studenten een onderwijsopdracht te geven... en op jouw bureau te plaatsen. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Tenzij je die ook hoofd van de afdeling maakt. Daarom dacht ik ook aan jou. Ik wou eigenlijk even met jullie allemaal praten, kan dat? Waarover wou je praten? Buitenrust Hetma gaat met emeritaat, En hij wil dat ik hem opvolg. Nee. Ja, dat heb ik ook gezegd. Maar dat kan toch helemaal niet? Daar heb je toch absoluut de tijd niet voor? Dat heb ik ook gezegd, maar hij zegt dat hij dan zal voorstellen... om een van zijn meisje-studenten op ons bureau aan te stellen met een leeropdracht. Zie zeker. Zien. Ik heb altijd al gezegd dat je daar nooit je medewerking aan had moeten geven aan die leeropdracht. Daar heb ik mijn medewerking ook niet aan gegeven. Maar je hebt je er ook niet tegen verzet? Nee, maar dat zou ook weinig zin gehad hebben. Het idee was van Beerta, als ik me goed herinner. Je had genoeg invloed op meneer Beerta om dat te kunnen verhinderen. Dat kan ik me niet meer herinneren, maar... Daar schieten we nu ook weinig meer mee op. Behalve dat we nu met de gevolgen zitten. Ja. Maar mijn vraag is dus of jullie nu tijd hebben... om erover te praten. Ik heb wel tijd. Willen jullie dan even de meisjes erbij halen... dan haal ik muziek en Mark. Waarom moet Mark daar ook weer bij? Omdat Mark in de redactie van het bulletin zit... en je het een niet los van het ander kunt zien. <tied> <tied> um, rust Hettema was hier daarnet... Die gaat dit jaar met Emeritaat en wil voorstellen dat ik hem opvolg. Ik voel daar weinig voor, of liever, ik voel daar helemaal niets voor. Maar ik weet niet of ik dat zou kunnen tegenhouden. En dan heeft het voor de afdeling natuurlijk grote consequenties. Vandaar dat ik er met jullie over wil praten. Ik zie niet in waarom je dat niet tegen zou kunnen houden. In jouw plaats zou ik dat gewoon weigeren. De heren kunnen wel zoveel van je verlangen. Ja, waarom zou je dat niet tegen kunnen houden? Ik heb gevraagd wat er gebeurt als ik het weiger. In dat geval wil hij voorstellen om een van zijn meisje met een leeropdracht op ons bureau te plaatsen. Nou, zie, je. dat doe je toch zeker? Niks hoor, daar denk ik niet over. Waarom zou je dat dan niet doen? Nee, ik denk er heus niet over. Laat Maarten dat maar doen. Maarten is het hoofd van de afdeling. Ik begrijp toch echt niet waarom je dat niet zou kunnen weigeren. Ik kan het wel weigeren, maar als ze dan een student van buitenrust rust aannemen, nemen... ...dan betekent dat dat die ook hoofd van de afdeling moet worden. Je kunt hier niet iemand aanstellen met een leeropdracht... ...die niet tegelijk het beleid op de afdeling en de inhoud van het tijdschrift gepraat. Spijt me, maar dat zie ik niet in. Jij moet natuurlijk hoofd van de afdeling blijven. Maar waarom zou jij het dan niet ook kunnen doen? Henk moet ook wel eens college geven en die heeft daarnaast ook zijn wetenschappelijke werk. Het probleem is dat wij geen vak hebben... We moeten het vak van de grond af opnieuw opbouwen. Daar zijn we mee bezig, maar we zijn de enige, in Nederland tenminste. Dat betekent dat we ons in zulke colleges alleen kunnen baseren op ons eigen onderzoek... ...en daarbij moeten we dan nog studenten begeleiden. Ik zie het, hoe we er klaar moeten spelen. Daarvoor is onze basis te smal. En als we je nu allemaal helpen, zoals toen met het symposium? Daar wilde ik het over hebben. Stel dat we voor de keuze worden gesteld... En we willen het beleid op de afdeling houden zoals het is, dan is de enige oplossing dat we als afdeling die leerstoel voor onze rekening nemen. Oeh, dan worden we allemaal professor. <lacht> dat doe ik niet hoor. Ik ga geen college geven, dat kan ik niet. Daar ben ik niet voor opgeleid. Ik zou daar ook nog eens over moeten denken, maar ik denk niet dat ik daaraan mee kan doen. Hoe had je dat dan precies voorgesteld? Zolang we geen onderzoeksresultaten hebben, waarop we die colleges kunnen baseren, zullen we moeten putten. Uit het lopende onderzoek. We zijn met z'n zessen. Bart, Ad, Sien, Freek, Mark en ik. Ik doe niet mee. we nou, Even uitpraten. Ik doe een voorstel. Niemand hoeft nu te beslissen. Je krijgt alle tijd om erover na te denken. Ik wil me alleen wapenen tegen een overval. We zijn dus met z'n zessen. Eigenlijk met z'n zeven. Want Jaring zou over zijn veldwerk kunnen praten. Ik wil je toch wel even onderbreken. Ik ben het met Freek eens. Ik maak er bezwaar tegen dat je er bij het maken van plannen nu al rekening mee houdt dat wij meedoen. Want dat betekent dat wij straks niet meer terug kunnen. En dat zou niet de eerste keer zijn dat we voor een fait accompli worden gesteld. Niemand wordt voor een fait accompli gesteld. Het enige wat ik doe is zeggen wat ik als enige mogelijkheid zie. Niets anders, daar kun je over nadenken. En dat kunnen jullie verwerpen. Daar hoef ik niet over na te denken. Ik, ik, ik doe daar niet aan mee. Dat is best. Als je dan maar inziet dat buitenrusted het maar hier dan een van zijn studenten zet met een leeropdracht. Dat is, interesseert me niet. Dat is jouw pro probleem. Als het alleen mijn probleem is, dan interesseert het me ook niet. We zijn dus met z'n zevenen. Ja. Stel dat we met z'n zevenen zijn. Dan zou. Ieder van ons een maand over zijn onderzoek kunnen praten, werkgroepen begeleiden, studenten aanvullend onderzoek laten doen, waarvan het resultaat dan weer in het Buretturken wordt gepubliceerd. Dat zou betekenen dat de verantwoordelijkheid voor het overzicht van de tijdschriften en boeken zo snel mogelijk zou moeten verschuiven naar de documentatie. Bedoel je daarmee te zeggen dat de wetenschappelijke ambtenaren geen boekbesprekingen meer hoeven te schrijven? Nee, nee, nee, nee, nee. je literatuur moet je bijhouden en ik vind dat je daarvan ook verantwoording moet afleggen. Bezuinigd wordt er op de controle, zodra dat mogelijk is natuurlijk, maar dat was toch al de bedoeling. Dan begrijp ik werkelijk niet wat het voordeel is van je voorstel. Het is nog geen voorstel. Het wordt pas een voorstel als de commissie het idee van buitenrust het maar overneemt. Heeft iemand nog een vraag of een opmerking, behalve dan dat Frek en Bart niet meedoen? Ik heb niet gezegd dat ik niet meedeed. Ik heb gezegd dat ik dacht dat ik niet mee zou doen. Ja, ik weet het. Ik heb niet gehaald. Niemand? Denk er dan maar eens over na. Als het zoveel is, dan praten we wel over. Denk er wel om. Je bent hier in de kamer van professor D'Oeijer. Zou de commissie ons daarmee echt toe kunnen verplichten? Volgens mij is het gewoon weer een storm in een glas water. Het leek of het bloed uit zijn hart wegtrok. Dat er achter zijn rug zo over hem gepraat werd was bedreigend en maakte hem doodongelukkig. Hij was zich plotseling bewust dat hij tegen de dreiging van het voorstel van buitenrust Hettema hun loyaliteit gezocht had, beklaagd had willen worden. En hij schaamde zich zo diep dat hij het liefst in de vloer was verdwenen. Ha, Mark. Hm, Hi. Heb je even tijd? Jawel. Je was er gisteren niet? Nee. <laughs> Buitrust Hettema was er. Die gaat met Emeritaat en hij wil dat ik hem opvolg. Heel mooi. Gefeliciteerd. We hebben daar gisteren over vergaderd. Volgens mij kan dat alleen als jullie een deel van de colleges voor je rekening neemt. Voel je daar in principe voor? Leuk. Leuk? <laughs> Vind jij dat dan niet leuk? Niet iedereen vond het leuk. Wie dan niet? Freek, Bart, Sien. Odie. Nou, dat doen ze niet mee. Maar dan blijft er wel verdomd weinig over. Desnoods doen we het met z'n drieën, niet? Ik dacht erover om als eis te stellen dat we er één of twee wetenschappelijke ambtenaren bij krijgen. De bekende harde opstelling. Daar zou jij geen bezwaar tegen hebben. Integendeel, maar denk je dat je die ook krijgt? Dat is de vraag. Of we zouden balk moeten voorstellen om jou voor de volle tijd bij ons te plaatsen? Hm? Daar. Daar zou ik even over moeten nadenken, maar uh, verwerpelijk lijkt me dat niet. Per slot van de rekening werk je al jaren alleen voor hem, terwijl je eigenlijk in algemene dienst bent. Maar denk je dat dat indruk op hem maakt? Ik denk gewoon niet. Zolang hij je nodig heeft, tenminste. Ja, dat dacht ik ook. Maar je verwerpt het niet op de voorhand? Uh, nee hoor. Dat lijkt me heel aantrekkelijk zelfs. Goed. Als het zover komt, dan praten we erover. Uh.